Zeven uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan trekt alle aanklachten in... tegen mensen die hem zouden hebben beledigd. Hij noemt het een eenmalig gebaar van goede wil... na de mislukte staatsgreep van twee weken geleden. Het is nog onbekend of de zaak tegen de Nederlandse columnist Ebru Umar... nu ook wordt geschrapt. De vier grootste Nederlandse banken houden stand... als het slechter gaat met de economie. Blijkt uit de stresstest van de Europese banken. ING, Rabobank, ABN Amro en Bank Nederlandse Gemeenten kunnen een crisis aan tot tevredenheid van toezichthouder de Nederlandse Bank. Vakbond FNV opent een meldpunt waar bouwvakkers anoniem klachten over gevaarlijke situaties kunnen achterlaten. FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen zegt in de Telegraaf dat bouwvakkers worden gestraft als ze bij hun opdrachtgever klagen over gevaarlijke situaties. Vooral Poolse en Roemeense uitzendkrachten zouden volgens hem niets durven te zeggen uit angst hun baan te verliezen. Het computernetwerk van het campagneteam... van de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton is gehackt. De daders zouden data hebben ingezien... maar het is niet bekendgemaakt om wat voor informatie het gaat. Het is de derde cyberaanval op de democratische partij in korte tijd. De Braziliaanse oud-president Lula moet zich voor de rechter verantwoorden... voor belemmering van de rechtsgang in het corruptieschandaal... rond oliebedrijf Petrobras... Hij zou hebben geprobeerd om te voorkomen dat de oud-directeur van Petrobras... een bekentenis in de zaak zou afleggen. Volgens de aanklagers is het Petrobras corruptieschandaal... het grootste uit de Braziliaanse geschiedenis. Een rechter in de VS heeft de aanspraak van 29 mensen... op de erfenis van zanger Prince afgewezen. Hij acht het uitgesloten dat ze familie zijn van de popster... die in april overleed. Kort na zijn overlijden melden zich tientallen mensen... die beweerden familie te zijn... Het aantal kandidaat-erfgenamen is nu teruggebracht naar zes. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, veel bewolking en kans op buien. In de rest van het land slechts een enkele bui en geregeld zon. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De esta manier. no tené la culpa. Mi vida yo la aprendí vivir así, cuando leía, ik porque mi vida yo la aprendí vivir así, I'm gonna yeah.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 Oh, oh, oh. Que vas oh, oh. conmigo, Rumbieamos con Lloras, casi un río Con un beso, yo quiero acabar. Ese sufrimiento que te hace llorar. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl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 Oh yeah, si dice così, no? hè, e poi, hè, e poi, che idea? hè, hè, Vedi che lei non ci sta? Che idea?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 Dai idee, massa pratenere bada un super come te e poi che di speciale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 There, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be all soon. I'll see you in. ZANG